Boersma werd vanochtend op een vliegtuig naar Nederland gezet. De reden dat zij Turkije moest verlaten was dat ze een veiligheidsrisico vormde, al dus bronnen van de NOS. De Turkse regering benadrukt verder dat haar uitzetting niets met haar journalistieke activiteiten te maken heeft. Minister Van Nieuwenhuizen heeft een nieuw plan gemaakt... voor de verdeling van vluchten tussen Schiphol en Lelystad Airport. De Europese Commissie houdt de opening van de luchthaven in Flevoland tot nu toe tegen. De plannen waarin vakantievluchten van Schiphol worden overgeheveld naar Lelystad... zouden in strijd zijn met concurrentieregels. In de nieuwe plannen van Van Nieuwenhuizen staat erom onder meer dat er meer ruimte komt... voor nieuwe aanbieders die ook willen vliegen op Lelystad. De minister zei eerder dat ze ernaar streeft om Lelystad in 2020 te openen... maar dat dat wel moeilijk zal worden. De Merwedebrug bij Gorkum, die in 2016 uit voorzorg werd afgesloten... stond op instorten. Twee hoogleraren zeggen tegen het programma 1Vandaag... dat Nederland aan een ramp zoals in het Italiaanse Genua is ontsnapt. Daar stortte de Morandi-brug afgelopen zomer in... met 43 doden tot gevolg. De Merwedebrug in de A27 werd in 2016 wekenlang afgesloten voor vrachtwagens... De A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo bij Borne gaat de komende tien jaar op de schop. Rijkswaterstaat begint volgende maand aan de verbreding van de snelweg over een lengte van 65 kilometer. De verwachting is dat vooral het verkeer bij Deventer de komende jaren veel hinder zal ondervinden. Het hele project moet in 2028 klaar zijn. Het weer buien met kans op hagel, de sneeuw of onweer. Er is ook wat zon en het wordt een graad op vijf. Morgen en de dagen daarna droog en wat zon. CFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. Er staan momenteel geen files.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 Van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Hey, ja, ja. En dit was onze lieftallige Angela die ons weer het programma inpraat. Dankjewel, Angela. En uh, goedemiddag Jan. Hey, goedemiddag, Dolly en luisteraars. Ja, wat luisteraars. Uh, we zijn er weer. Eh, uh, Dolly, ik zit vandaag bij het Mengpaneel. En vandaag wordt de uitzending ondersteund door niemand minder dan Jan van den Oever. Gezellig. Zeker gezellig. Nou, we gaan er weer uh, twee leuke uurtjes van proberen te maken. Wat jij, Jan? Ja, we gaan het een uh, beetje zorgen voor de, de, zeg maar de, de muzikale en informatieve beleg op ons, uh, op ons lunchpakketje. <laughs> Kijk, wat zegt hij dat toch weer mooi, hè? Hoe poëtisch is onze Jan? <laughs> Nee, en zo is het ook. Wij gaan uw lunch ondersteunen en we wensen u natuurlijk een heel smakelijke lunch toe. En uh, wat gaan we vandaag allemaal doen? Nou ja, zoals u van ouds van ons gewend bent, gaan we straks starten met de 3 in 1. Die draait vandaag om drie dames. Niet drie dames die zingen, maar drie dames die bezongen worden. Dan gaan we kijken of we nog genoeg tijd hebben voor uh, de artiesten in het licht. Want er zijn vandaag weer wat jarigen. En uh, ja, ook wat artiesten die vandaag uh, hun sterfdag zouden uh, nee, of hebben. En daarna schakelen we natuurlijk over naar het regionale nieuws. En Jan heeft ervoor gezorgd dat we weer helemaal op de hoogte gebracht worden... van al het wel en wee in onze regio... Zeker wel. Ja, zeker. Daarna gaat hij ons uh, vertellen wat we kunnen verwachten wat het weer betreft. Zeker, en, want uh, dat uh, ziet er uh, spannend uit. Oh jee, oh jee. Nou, dat klinkt veelbelovend. Nou word ik helemaal nieuwsgierig. Dus uh, blijf luisteren, mensen. Hè? Als we dan het weerbericht hebben gehad... dan uh, gaan we luisteren naar wat Jan zijn muzikale keuze is voor vandaag. Het liedje van de Sidekick. En dan gaat hij ons ook even wat vertellen over de artiest waar hij voor gekozen heeft. En zo gaan we dan langzaam naar 1 uur. En na 1 uur, het nieuws van 1 uur... gaan we starten met een leuk stukje cabaret. En uh, we zien wel hoe het programma dan weer verder rolt. Wat, wat jij, Jan? Ja, we gaan er wat leuks van maken. Zo is het toch? <laughs> maar goed, ik had u beloofd. We gaan starten met de 3 in 1. Laten we dat doen. En zoals ik al zei, er worden drie dames bezongen. Eén door Hot Chocolate... Eén dame wordt bezongen door de Rolling Stones... en de derde dame door niemand minder dan Barry Manilow. Nou, daar komt hij hoor.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 just can't keep on trying on Sophia Het vorige seizoen bij ons en Onze drie in 1: Hot Chocolate met Emma. The Rolling Stones met Angie. En als laatste, Barry Manilow met Mandy. En als ik dan zo naar het klokje kijk... dan is het de hoogste tijd om uh, naar ons rubriekje te gaan... over de artiesten in het licht. We gaan er uh, twee voor u draaien. Uh, we gaan eerst luisteren naar Epica. En waarom, dat vertel ik u straks. <laughs> maar er zit een jarige tussen en daarna naar Kid Rock. En dan kom ik weer bij u terug. Veel plezier bij onze Artiesten in het Licht. Artiest in het Licht Ja, ja, een van de jarigen vandaag. Kid Rock. En uh, zijn eigen naam is Robert de James Ritchie. Romeo. Uh, of Robert James Ritchie. Nou, als, als ik die naam zeg, dan uh, gaat er vast een ander belletje rinkelen. Daar ga ik u straks over vertellen. Hij is uh, vandaag jarig, geboren in 1971 in uh, Romeo in Michigan. En uh, hij is een muzikant, songwriter, acteur. En hij heeft maar liefst 23 miljoen albums wereldwijd verkocht sinds het uitbrengen van zijn eerste album Grid Sandwiches for Breakfast in 1990. Kid Rock begon zijn carrière toen hij 11 jaar oud was als rapper, maar werd vooral bekend met Kid Rock en de Twisted Brown Tucker Band, die hij begon in 1994. Kijk, en nu komt het waardoor u denkt van... hé, hey, wacht even, die naam die komt me vast bekend voor. Want in juli 2006 trouwde hij met Baywatch-ster Pamela Anderson. Maar ja, dat huwelijk dat heeft maar vijf maanden geduurd. En uh, in november 2006 waren ze alweer gescheiden. In uh, Nederland is uh, The American Badass bekend door Cowboy... en het nummer All Summer Long, wat we net geluisterd hebben... En Allsummer Lang stond 18 weken in de Nederlandse top 40... en bereikte er de nummer 2-positie. In de meeste landen in Europa heeft het nummer zelfs op nummer 1 gestaan. Nou, geen geringe prestatie. Dan ga ik verder met het nummer wat we als eerste hoorden. was een beetje gewaagd voor Zandvoort Lunch. Maar ja, ik, ik denk dat ik nog een van de meest kalme liedjes heb uitgezocht... Het was van de band Epica en de zangeres van deze band heet Simone Simons. En zij is vandaag jarig, geboren in 1985 in Hoensbroek... en dus een Nederlandse zangeres. En uh, ze, speelt dus in, uh, die, uh, ze speelt dus mee met die uh, Nederlandse symfonische metalband Epica. Simone die, uh, die speelde op haar tiende fluit, maar na een jaar hield ze daarmee op... en nam ze jazz- en popzanglessen. Hierbij ontwikkelde Simons een mezzosopraan en zong ze gedurende enige maanden in een koor. In 2002 begon ex-After Forever gitarist Mark Jansen de band Sahara Dust. En eerst was de zangeres Helena Michaelsen, maar die vertrok even later en werd dus opgevolgd door Simons. Later werd de naam van de band dan veranderd in Epica als een hommage aan de gelijknamige CD-band Carmelot. Hun eerste album met de titel The Phantom Agony verscheen in 2003. En dan nog een privéberichtje over haar. Op 2, 2 oktober 2013 kreeg Simone met haar partner Oliver Palletai een zoon. Nou, tot zover de artiesten in het licht. En dan zie ik dat het de hoogste, maar dan ook echt de aller, allerhoogste tijd is voor... Jan, met het nieuws. Ja, nou, daar gaan we dan. Het is de ja. tijd voor. Zo is het. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Jan van. Jan Rukker. Rukker. Juist, je je zei de zinkoor. Ja, Ga je gang, Jan. Nou, daar gaan we dan. En, uh, heel interessant, wel leuk. De VVV uh, van Zandvoort is verhuisd. De VVV heeft een nieuwe locatie. Het heterologische informatiepunt van Zandvoort... is per woensdag 16 januari gevestigd in het Zandvoorts Museum. Dus dat heeft inmiddels al plaatsgevonden? Dat is, dat is sinds gisteren. Maar wel belangrijk nog. Jazeker. De officiële opening is op 1 februari aanstaande... en dan gaan tevens de nieuwe openingstijden van zowel de VVV als van het museum in. Deze plaats in het Zandvoortsmuseum is centraal, zeer centraal gelegen... midden in het centrum en daardoor beter te bereiken voor de toeristen... en dat ook in verband met het parkeren. Tot 1 februari houdt de VVV Zandvoort de huidige openingstijden... van het Zandvoortsmuseum aan. Vanaf 1 februari is het Zandvoortsmuseum en de VVV... van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 5 uur geopend. En dan las ik ergens een heel leuk oproepje. En dat is, uh, wie heeft uh, eigenlijk niet op uh, onze eigen dorps Mavo de Gertebach, gezeten? Ik zag hier een uh, leuk oproepje staan van een aantal leerlingen. Uh, dat ging van, hallo, wij zijn Julia, uh, Robin en Merel. En we zitten op het Wim Gertebach College in Zandvoort. En dan nou gaat meneer Boelen, onze geschiedenisleraar, volgend jaar met pensioen. Dus wij willen een afscheid maken voor hem. Bent of kent u een oud-leerling en heeft een goede herinnering aan meneer Boelen. Wilt u dan een A4'tje maken met bijvoorbeeld leuke anekdotes, foto's of tekstjes. En wilt u dan zo vriendelijk zijn om het dan bij de administratie in te leveren of bij de heer Van Santen. Dan gaan wij er een heel leuk boekje van maken. Wel graag inleveren voor het eind van het jaar. Want voor het eind van dit schooljaar dus zo graag zo spoedig mogelijk. Met vriendelijke groeten Julia, Robin en Merel. Papa. Heb je ook enige informatie om aan de luisteraars door te geven waar zij... Uh... Waar zij terecht kunnen? Dat geef ik net door. Wil het zo zijn in te leveren bij de administratie of bij meneer Verzanten? Oh, Oké, okay, sorry, die misst ik even. Ja, ja, uh, ja. Sorry! Uh, geen probleem. Uh, de politie heeft uh, vanochtend. Uh, ja, het is denk ik een dag geleden. Vanochtend 33 jaar maar het halen aangehouden voor een ernstige bedreiging bij een winkel in Venlo. De man zou anoniem hebben gemeld dat er explosief in het pand lag. Dat gebeurde ruim twee weken geleden op Oudejaarsdag... bij de modezaak VB Mode. Het pand werd na de dreiging dagelang bewaard door zwaar agenten. Inmiddels is de winkel op van de burgemeester gesloten. Uh, het kopje van Bloemendaal. Ja, er komt een bord met een tekst: Kopje van Bloemendaal 42 meter boven NAP. Daar is de gemeenteraad het over eens geworden. Volgens D66 en CDA, de indieners van het plan, is het kopje een belangrijke trekpleister. De klim naar de top is een populaire route voor wielrenners. Fietsers zouden een belangrijk, deel, een belangrijk doel boven aan het duin krijgen met zo'n bordje. Daarnaast is een bordje met een relatief geringe kostenpost in de begroting. Voor het, voor het plan is 16 keer voorgestemd. Wat betekent dat het grootste deel van de gemeenteraad het plan steunt en het bordje er dus komt. Trouwens, het oorspronkelijke uitzichtpunt bij het kopje is nog geopend door koning Wilhelmina. Volgens de indieners van het plan staat dat op nummer 10 voor de Nederlandse toppen top 40. Uh, wat hebben we hier? We hebben de blauwe tram. Dat is natuurlijk ook bekend bij uh, onze Bevolking hier in ons eigen dorp. Uh, samen doen. Op elke woensdagmiddag van half twee tot vier uur... kunt u deelnemen aan spelletjes. 2,50 euro vijftig kost dat. En creatieve activiteiten voor 3,50 euro vijftig. U hoeft zich niet van tevoren op te geven. Loop gewoon eens bij ons binnen en doe mee. De eerste keer meedoen is geheel vrijblijvend. En gratis. Tevens kunt u ook elke vierde zondag van de maand... aanschuiven bij samen doen, van kwart over 1 tot 4 uur. U kunt meedoen met spelletjes en creatieve activiteiten... en de kosten daarvan zijn 5 euro, inclusief een eenvoudige broodmaaltijd. Dan gaan we even kijken wat we nog meer hebben, wat mooi nieuws. De tentoonstelling uh, stemt hoopvol. is vanaf 25 januari tot 20 maart te zien... in de provinciehuis paviljoen Welgelegen in Haarlem. De eerste vrouwelijke politici in, in Noord-Holland worden uitgelicht en gekoppeld aan vier politici van nu. Ze kijken terug op 100 jaar vrouwenkiesrecht. In 1919 kregen de vrouwen in Nederland het stemrecht. Stemt hoopvol is een unieke tentoonstelling waarmee provinciale staten van Noord-Holland 100 jaar vrouwenkiesrecht vieren en aandacht vragen voor de positie van vrouwen in de politiek. De tentoonstelling is samengesteld door curator Zara Berkenkamp. Stemt is te zien tot en met 20 maart... de dag van de Provinciale Statenverkiezingen. En de toegang is gratis. Door middel van dubbelportretten worden de politici... van toen en nu aan elkaar gekoppeld. En de portretten zijn gemaakt door fotograaf en kunstenaar... MC De Waal. Tot zover. Dankjewel. Gaan we verder met het weer. En uh, ik vind het wel leuk... want je deed een oproep voor uh, de heer Boelen. En ja. daarom, daarom was ik heel even afgeleid. Want ik dacht, ja, ik, ik weet toevallig uh, dat meneer Boelen... Uh, van bepaalde muziek houdt, dus ik was meteen gaan zoeken. Okay. Dus daarom was ik even afgeleid. Dus meneer Boelen, want ik weet dat hij luistert. Hij luistert altijd op de donderdag sowieso. Gezellig. Ik ga straks een leuk nummer voor u draaien, maar we gaan eerst over naar het weer gebracht door Jan. Ja, ik heb wacht, weer... even, wacht even hoor. Ja, wacht even, ja hoor. Uh, weer wacht wel. Winter. Het westkust weerbericht luidt als volgt. Vandaag, ja, het draait vandaag om buien. En vanwege een dalende bovenluchttemperatuur is er bij die buien ook kans op hagel, onweer en smeltende sneeuw. De temperatuur stijgt naar maximaal een graad of 6, maar in stevige buien is het enkele graden kouder. De wind wordt noordwest en neemt toe naar matig over land en naar vrij krachtig aan zee. Vanavond is er nog kans op een winterse bui, maar geleidelijk blijft het droog. Het klaart op en het kwik kan in de nacht dalen naar waarde omstreeks de min 1 graad. Door bevriezing van natte weggedeelten kan het ook lokaal glad worden. Morgen, ja, dan overheerst de bewolking, maar gelukkig het blijft het wel droog. De wind waait zwak tot matig uit het zuidwesten... en de temperatuur stijgt wederom naar een graad 6. Voor de komende dagen namorgen is het geruime tijd vrij koud... met in de nacht en ochtend. het tot lokaal matig vorst en overdag temperaturen een paar graden boven nul. De zons zijn daarbij geregeld en het blijft overal droog... dus misschien kunnen de schaatsen vast uit het vet... We're Ja Jan, mooi nummer, de Tielman Brothers. Ja dat was heel met mooi. Met Little Beurt. Ja dat is een uh, Andy Tielman, die ging solo op een gegeven moment. En het was een onderdeel van de Tielman Brothers. He. Het is een uh, indo-rockgroep die uh, heel bekend was in die periode. En die is uh, geboren in 1936 en overleden in 2011 helaas. En uh, heel veel cd's uitgebracht. Ook uh, met de groep samen, maar ook heel veel solo. En nog uh, steeds een, uh, een van mijn favoriete groepjes. Dankjewel. Ja, nou heel graag gedaan. Ik vond het een erg leuk nummer. Heerlijk om weer eens te horen. Um, we hebben het net gehad dus over uh, meneer Boele hè, van, uh, ja. van de Gert de Bagmavo. En uh, ja, we weten allemaal denk ik wel. Iedereen die ooit met, bij de Gert de Bagmavo is geweest. Of er iets mee te maken heeft. Het zei als leerling of het zei als ouder van een leerling. Uh, die weet gewoon dat meneer Boele een heel bijzondere docent is. En dat het zo ontzettend jammer is dat hij nu al zijn pensioengerechtigde leeftijd heeft behaald... Ja. en dus gaat vertrekken. Um, als er iemand uh, een goede geschiedenisleraar is geweest, dan was het meneer Boele. En ik heb een kleinzoon en die baalt als een stekker. Die baalt werkelijk als een stekker, want die hoort al jaren... van zijn tante en van zijn moeder verhalen over de... Fantastische wijze van uh, lesgeven van de heer Boelen. En dat je zijn verhalen nooit meer vergeet. En hij gaat dit jaar starten op het Gertenbach. Dus hij loopt het mis. En hij baalt werkelijk waar. Ja, nou, en het is ook een met een hele leuke uh, historie. Want hij, on onze zoon, onze dochter hebben daar op de school gezeten. Ja. En het was een man, als je de gesprekken over de kinderen... dan was het op zo'n leuke manier, kon hij dat brengen. Fantastisch. En hij had ook heel veel uh, impact op de manier waarop hij het bracht bij de leerlingen. Dus ze ja. konden echt nu uren luisteren. Absoluut, en hij, dat En zijn ik, eigen, ja. zijn en verbale verhaal wat hij deed, dat was gewoon leuk. En ik denk ja. best dat de Gert de Bach deze man gaat missen. Nou, niet alleen de Gert de Bach. Ik denk dat we hem allemaal gewoon gaan Zeker missen. Zeker ja, als klein bedankje van hieruit uh, wil ik nu een nummer voor hem gaan draaien. En omdat hij dus geschiedenis, les gaf en gek is op bijvoorbeeld de Beatles, komt hier voor hem het nummer Yesterday. Yesterday. All my troubles seem so far away.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 speciaal voor meneer Boele. Nou we gaan nu missen hoor Potverdorie. Goed, we gaan verder met het programma en laten we even uh, Pieter erbij halen. Uh, Baby, I Love Your Way van Pieter Frampton. gaan even terug in de tijd. Ken jij uh, de Jets nog? Ja, ja. Ja, ken je die nog? Ja. Ja, ik hoop dat, uh, dat meer mensen ze kennen. En, uh, want ik heb een nummertje van ze klaarstaan. Oh, wat de, leuk. De Pied Piper. En dan uh, gaan we richting even kijken. Naar... Nou, we redden het net niet. Er blijft nog wat tijd over. Nou, we gaan luisteren naar de Jets. Pied Piper. Ja, zie je, dan hebben we toch nog een stukje tijd over. En eigenlijk ook weer net niet uh, genoeg tijd om, uh, om daar weer een heel nummer in te spelen. Nou, we gaan er gewoon met iets gezelligs uit. Want we gaan straks natuurlijk naar het cabaret. We hebben een heel leuk stukje cabaret klaarstaan. Dus we gaan gewoon een vrolijk nummer er tegenaan gooien dat we eruit gaan. Wat vind jij Jan? Ja, natuurlijk. Uh, altijd ja, leuk. Ja, oké. Ria Tuurlijk. Valk. Altijd gezellig. Komt ie met Leo. Hallo.